Vier Arubaanse vissers worden al een week vermist. Het viertal vertrok vorige week zaterdag in de vroege ochtend en had voor zonsondergang terug zullen zijn. Rond middernacht werd hun verdwijning gemeld en de kustwacht begon direct met een zoektocht. Het zoekgebied is in de daaropvolgende dagen steeds verder uitgebreid naar Venezolaanse en Colombiaanse wateren. Inmiddels is ook Panama gevraagd uit te kijken naar de vier vissers van Aruba.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 In Londen bleef ze met 52-10 iets onder haar beste seizoenstijd. Bol bleef ruim voor Jasmine Jones en Announette Knight. Met de overwinning heeft ze zich ook geplaatst voor de finales van de Diamond League eind augustus in Zurich. Het weer op sommige plaatsen tropisch warm, hier en daar 30 graden. Aan de kust is het wat koeler met 26 graden. Later vanmiddag en vanavond, vooral in het zuiden, onweer. Dat later in de avond ook naar het midden- en oosten verschuift. Dit was het nos Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Uiteraard een parodie op de zomersingel van uh, Madonna. Daar hebben we het al voor idee. En dit was uh, de rapper daarop uh, van de MC Market G en DJ Sven. Beide uit Nederland een platen uitgebracht in 1986. En dat was de eerste 12 inch die ik kocht. Daar was onwijs oh. trots op. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, die had ik eindelijk in huis. Volgens mij bij Radio Peters of zo in de, in de, in de, de Haltestraat. Haltestraat, ja. ja. Ja. En uiteindelijk had hij had hem dan en kon ik hem kopen. Mm. MC Michael G en DJ Sven, hij staat nog in mijn platenbak. <laughs> ja, mooi hè? Ah, leuk. Nou, de derde uur alweer. Dali, wat gaan we in de derde uur? Ik had het net al een beetje gezegd aan ja, het begin. Ja, we gaan, wat uh, gaan we straks doen? natuurlijk uh, bellen met onze eigen vrolijke Frans van de, van de, vanuit de Pit Report...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 Oh, die gaan we ook bellen ja. eh, vandaag. In het ja. laatste Hier half uur gaan we, we Ben bellen. Want ah, uh, wat, gaan, volgende week. wat gaan wij volgende week doen met Zandvoort ja. op zaterdag? Ja, ja. En dat heeft iets te maken met... Uh, oh ja, ik moet die platen alle weer op... Alle zeilen bijzetten. Alle zeilen bijzetten. Ja. Geef me wind ja. en zeilen, weet je wel. Dat ja. ken je ook wel waarschijnlijk. <laughs> ja, in <a> Sailing Home. <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Piet Veerman of zo, toch? Salem? Ja, heb je ook. Ja. En uh, hoe heet die uh, A.J.M. Sailing van uh, Rod Stewart? Oh ja, ja, ja. de komen ze ja. hoor, de klassieke. Ja, ja, ja, ja. Nee, we hebben het over Sail Amsterdam. Speciale ja. editie, hè? 750 jaar Amsterdam. En uh, ja, dat uh, wordt groots gevierd. Uh, meer dan 2 miljoen uh, bezoekers uh, maar, verwachten. Ze, dus, uh, het wordt dit keer zo'n... Het is normaal al indrukwekkend, maar dat, het wordt dit keer natuurlijk een gekke huizen. Ja, en ja. jij werkt ook bij uh, Eimond uh, 360. Ja. De streekradio uh, voor Die zijn voor de er al voor... heel druk mee bezig. Precies. Met alle voorbereidingen. Dat wou ik zeggen, want ja. uh, die gaan we ook... Althans, we gaan wel mensen uit uh, IJmuiden en uh, de regio.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 En uh, die hadden een speciale editie voor uh, Amsterdam 750. Oh, echt? De pot. Ja, Oh, wat leuk. Een speciaal etiket. Nou, wat en leuk. er stond er eentje van en die heb ik dan uh, meteen meegenomen, natuurlijk. Ja, ja, ja, zo ja. Ik ja. heb uh, wel een kleine verzameling van kerstbeekers. Oh, dus, uh, ja, jij ook al? Ja, van die ik, potten, die zijn ja, zo mooi. Ja, moet ook de potjes moet ik allemaal, die mag ik niet weggooien van mijn dochter. Oh, dat is helemaal inleveren even, waarschijnlijk. Uh, of nee, niet. want dat hoorde ik pas van de week. Oh, ik had er al heel okay, veel weg gedaan. Ja, dat mag je niet meer ik, doen, want ik verzamel ze van de week ook eentje weggegooid. Maar eigenlijk oh, is het zonde, want die ja. potters zijn al een kunstwerk. Ja, zwaar. is waar. Zeker weten. Ja, waar. Nou ja, nou, zo kwamen ja. we van Amsterdam 750 weer op de augurken van Kesbeke. <laughs> <laughs> het, is even, het is even een omweg, maar we, het gebeurt allemaal hier bij ZFM.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 Do well. Oh <laughs> Dan nog net een stukje van Tensie Zie en uh, Feel de Love. M Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, eens even kijken waar uh, beste heer Randall Lawson zich uh, vandaag weer bevindt. Goedemiddag, Rendel, welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik zat even gezellig met Dolly aan de kletsen. Dus... Ja, dat is altijd leuk, toch? Eigenlijk stoor je gewoon weer helemaal mee. Nou ja, da, da, <laughs> nou ja, nou, krijg ik dat, hè? Gewoon, nou krijg ik ja, dat. Ga dat moet gewoon, gewoon heel simpel. Jongen, jongen, jongen, jongen, jonge. wat moeten we ermee? Nee, dat is niks. Ik zit, ik zit wederom, dat hebben we eerder gezeten. Ik zit weer in, in het hele mooie Zeeland, in de Zoute Landen. Dus die, die plaat ga ik straks wel horen, daar gaat het helemaal goed komen. Ja, die staat ook klaar trouwens inmiddels. Ja, dus, uh... Nou, helemaal top, helemaal super. Maar dan zit ik weer even, gewoon, even twee dagjes even kopie luchten. Altijd lekker. Ah, oké, okay, ik... maar hoe ben je daar dan? Was het de vorige keer zo goed bevallen dat je er weer heen bent gegaan?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 We hebben een rondje geleden. En ja, je loopfiets, zegt hij toch? Lopen, ja, lopen, fietsen. Nee, ja, geen loopfiets. Geen loopfiets. Echt? Je zegt ik heb lopen fietsen. Ja, nou ja, ja fietsen, fietsen dan. Toch? Oh ja, fietsen, maken, fietsen. Ja. Ja? Maar, ja, weet je, we zijn even gewoon uh, geweest. Even gewoon Westkapelle, uh, uh, Donburg. En dan rij je een rondje eigenlijk hier een beetje uh, op dat eiland. Ik heb alleen maar wind tegengehaald. Dus hoe het hier zit is, geen idee. Nee.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 Ja. Dat is best wel een stukje, een stukje tuffer. Dat ik denk, nou, als je dat op fiets moet doen, ben je ook even een half dagje bezig. Ben, ben je trouwens ook wel eens in Schuddebeurs <laughs> terechtgekomen? een hey, Schuddebeurs? wat is dat dat geldt ook op die eilanden hier. Ja, ja, in Zeeland. Ja, ja, ja. ja. Ik, kom, ik kom hier van alles tegen biggenkerken en toestel. Ik heb geen biggen <laughs> Ik weet niet hoor, het zal wel. <laughs> ja. Mooi man. In Amsterdam loopt, tenminste gewoon nog een Amsterdam, dus is gelijk herkenbaar, maar heb ik, heb ik niet zo lopen in Biggerkerk hoor. Dus, ja, Geen al big wel. te bekennen. Het zal wel. Geen idee. Okay. Pas je maar aan, pas ja, je, je maar aan. Nou ja, je bent, zit in ieder geval aan, aan, de, aan de Zouten Noordzee in zoute landen. We en, en eh, weer, hè, 30 graden. Dus nou ja, dat, dat wou ik zeggen. Een bommetje vol met uh, toeristen, natuurlijk daar. Een uh, bom vol met de Duitsers, voornamelijk hier. Dus, uh, en Belgen. Heel veel Belgen. Heel veel Belgen? vlakbij. Die zie je dan weer niet in uh, Zandvoort bijvoorbeeld. Deester, nee, te ver weg. Nee, nee, nee. Maar ja, wil je daar gevonden worden? Ja, nou, als Belg, ik denk het niet hoor. Maar, uh, nou, zit die slechte patateenten ja, bedoel je. We hebben wel Sean natuurlijk uit België, die ook vaak naar de radio luistert. Sean, goedemiddag.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 Komt allemaal uit die elektronica. En uh, dat wordt totaal anders. We gaan natuurlijk op uh, gewoon heel andere brandstoffen werken. Hè. We gaan op, dat noemen ze dan de gezondere, hoe heet dat? Niet uh, de echte gewone benzine. Maar we krijgen dan van die uh, fossiele gewoon uh, brandstof gaan we krijgen. Dus uh, de schone brandstof zeg maar. Dat wordt natuurlijk heel anders. Maar wat nog veel erg is, de hele aerodynamica van de auto gaat veranderen. Dat betekent dat al die flipjes, slapjes en tunneljes en toestandjes aan de onderkant die gaan verdwijnen. Uh, ze verwachten een 30 tot 35 minder procent aan downforce. Hmm. Uh, nou, het hele DRS-systeem gaat verdwijnen. De, de rijders krijgen straks een oh. kopie op het stuur, waardoor ze even wat meer vermogen gaan krijgen.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 Uh, de techniek sowieso uh, veel uh, beter. is. De motoren natuurlijk veel minder hoeven te presteren als vroeger. Kijk, vroeger heb je turbotijdwerk Turbo-tijdwerk. Hadden ze motor tot 11, 1200 pk. Nou, geloof mij, daar zat in die motoren geen reserve meer. Op het moment dat die dan ook maar iets fout ging. Of een klein beetje te veel toer, zijn ze een motor plof. Dan kregen we die hele mooie vlammen hè, van 100 ja, punten. Zo'n rookwolk, je, uh, ja. Zo'n rookwolk achteraan, grote vlammen. Nou, de motoren tegenwoordig, die, die, je ziet bijna nooit meer een motor ploffen. Omdat het eigenlijk. Uh, gewoon die motoren niet meer maximaal benut hoeven te worden. Uh, dat is gewoon niet meer zo, want een heleboel wordt in feite door die batterijmotors wordt het overgenomen. Dus uh, ze krijgen in feite een schop in de kont, hebben extra bij door al dat vermogen uit die uit die accupakketten, ja, en uh, uit die in feite, in feite die generatoren natuurlijk die allemaal in hangen. Ja, dan is het natuurlijk uh, of die elektromotoren die erin hangen. Uh, dat, die motoren hebben niet zo heel veel meer te leiden. En uh, daarom kunnen ze ook gewoon.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 En die, die, die gaan, Mercedes zie ik gewoon weer daar vooraan zitten, in het heel verhaal. Ja. En, en, en, en ook de grote teams met uh, gewoon iets meer mogelijkheden om gewoon van tevoren uit te testen. Die zie, en die kleine teams, die moeten daarna weer gewoon...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 Maar het gaat natuurlijk wel vreselijk hard. Om zo hard gingen de V-teams ook niet, hè? Heel <laughs> veel verschillende... Nee, die maakten veel meer herrie, maar die gingen niet zo snel. Nee, nee. je ziet toen ze tegenwoordig de hoek omkomen... heb ik wel eens, uh, zit ik was te kijken en denk ik...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 dus ja, die, die zitten wel, die, die willen, even heel eerlijk, het is niet zo dat Red Bull Shenandoah niet naar voren wil hebben, hè. Die willen hem het liefst ook per 2, 3 drie hebben voor die punten. Dus die zullen er best wel hard aan werken. En Shenandoah is niet echt een slechte rijder, maar dat waren de anderen ook niet. Nee, nee, is een nee. Slechte rijder. Paul Bon ook dus, niet.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 ja, die zit gewoon helemaal ergens beneden in de Canyon, maar die komt er maar niet uit, zullen we maar zeggen. Die het nee, nee, dat gevonden. gaat niet goed, uh, Rendel. Nee, dat gaat niet goed. Nee, tot nee, hey, slot, want we zijn al twintig minuten aan het praten bijna. Jijtje, jijtje. Ja, het gaat hartstikke snel, joh. Ja, ja, ja. Hé, hey, ja. maar, uh, wat wilde ik... Oh ja, de, de, we hebben de Endurance race morgen op uh, Zandvoorts. De acht uur uh, race van uh, de DNRT. Dat is altijd heel erg leuk. Ja, Dat Mensen gewoon naartoe gaan. Gelijk op de tribune zitten. Gaan we boven het dak van de pit staan. Ontzettend leuke wedstrijd om te kijken. Allemaal amateurcruisers hè. Het zijn geen professionele cruisers hier. Het zijn amateurcruisers En het is... Vooral bij de pitstops, altijd feesten, er gaat altijd wat fout. En, en ze zit weer vol, ook het uh, veld. Dus uh, wordt een mooie ja, reis. Ze start om 9 uur morgenochtend. Dus uh, ja. we gaan lekker wakker worden en, hier in de stad. Wordt dat nou door de weersomstandigheden nog extra interessant? Of wat verwacht je? Ik, ik weet niet wat er verwacht wordt in de uh, uh, re Regen oh. en onweer. Ja, ja dan, dan wordt het alleen maar op regenbanden rijden. Ik hoop eigenlijk voor zo'n zo wedstrijd, omdat het is tactisch dan heel erg apart, dat het gaat regenen, dat het even een uurtje droog is, dan moeten ze weer naar de slikstug. Ja. En dan, daarna misschien weer heel zachtjes gaan misseren. En dat het weer droog wordt en dan weer een keer gaat spoelen. Dan zijn ze gewoon alleen al met... Het wisselen van banden zijn ze al gewoon al vijf minuten kwijt, zeg maar. Ja, dat is prachtig. want Het is ja. niet zoals je vroeger alleen banden bandenwissel met bandjes. In, nee. In maar twee seconden, hè? Ja. Ze zijn uh, gewoon ja. Mee bezig. <laughs> dus uh, ja, ik hoop gewoon. Een hele leuke wedstrijd voor die, voor die jongens. En dat het niet uh, door mega meganoodweer uiteindelijk uh, gewoon uh, uh, stopt moet worden. Ja, ja nee, dat, dat zou uh, jammer, jammer zijn. Ja. Zou maar jammer er is 89% procent, uh, kans op, op uh, regen en onweer. Ja. Nou, kom naar Zouterlanden, daar hebben we dat niet. Nee, da daar, nee, nee, nee. <laughs> heb, je en, nog, heb je nog plaats dan in je B&B? <laughs> je nee, zit al in de buurt nee, van, nee. Van, van Spa zeker ook, of uh, nee, nou, dat, dat niet? dat is wel een stukje tuffer, hoor je vandaan. Oh, oké, okay. oké. Okay. <laughs> <laughs> dan kan je wel blijven ja. voor uh, volgende week, het even live volgen dan. <laughs> ja, hey, Rindel, ja, dank je dankjewel. Huh? Ja, nou ja, we gaan kooi weer stoppen. Ja, volgende keer vertel ik nog me veel meer over Zoutenlanden, komt helemaal goed. Ja, precies, en ik heb er staan, <laughs> hoor. Geik, haar en in Bluff, in Zoutenlanden... Heel veel ja, plezier daar. Ja, nog een fijne ja, tijd, man. Ja, oh. Oké, okay, Rendol, dankjewel. Fietsen ja. nog. Doei! Hoi, hoi, hoi. Hoi. Doei. <hums> Niets is beter dan met jou de koude hoed Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen, dus we gaan maar naar. See to the heat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 uitgenodigd en die is uh, bestuursadviseur <laughs> van de Frisiel Eymond en lid van het gemeentelijk kernteam Sail In en Sail Out. En nou, en dus we hebben daar ook uh, een aantal vragen uh, vanzelfsprekend voor hem. En dan om half vier komt de Kloek, de commandant van de Reddingsbrigade, Bloemendaal langs en uh, nou. Was er geen sale uh, geweest, dan had ik ook al een heleboel vragen gehad. Die man is bijna dagelijks in het nieuws, het is niet te geloven. Hij loopt met brisantgranaten te sjouwen daar. En... <laughs> ja, ja, ja, dat is voor de week niet daar. En uh, brisantgranaat had hij gevonden. En toen heeft de EOD, de ex, uh, explosieve opruimingsdienst, iets langs geweest. En die heeft hem toen even laten ontploffen.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 ...op de raars, geen wijzeheid. Maar je kan wel op allerlei eh, plaatsen, zoals eh, pontje buitenhuizen... ...kan je heel goed eh, het, de boten langs zien komen. Ook met de tijden erbij. Dat zal ik alvast even klappen. pontje buitenhuizen, dat is eh, rond half twaalf... Is, eh, begint het dan langs eh, te varen. Nou, dat is dan... Eh, ...want het begint s ochtends op tien uur vertrekken ze uit de Muiden. En eh, nou, dan al anderhalf uur later kan je nagaan hoe, hoe lang het allemaal gaat.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 en gewoon een rustige, zeer beschaafde jonge man, Eén met een hart van goud, die een baas zoekt... die heerlijk wil knuffelen, nieuwe dingen wil leren... en samen met hem op pad wil gaan. Kees, soms, straat nummer 5. Ja, Daar wacht hij op dat. een uh, nieuw baasje. Zo is het. Een dus, heerlijke kop heeft hij. Of uh, dus. ikzoekbaas.nl, uh, kan dat ik kan dat vinden. kan ook nog. Ja, absoluut. En dan uh, zie je uh, Nero. Nero, het, uh, de, uh, de, de zwarte reus. Ja, reus. Precies. Nou ja, we gaan nog een plaatje daar zo meteen met Fred... wat hij allemaal gaat doen. Hier is Notengo di Nero. Ik ben er Van de geklanken van uh, Rigera waren dat met uh, Notango, die Nero, speciaal even voor het uh, dier van de week, hè. Ah, die uh, Nero heet. Uh, ja, voordat we zo meteen uh, weer uh, verder gaan uh, met het afsluiten van dit programma, hebben we eerst nog uh, DJ Fred Heij. Hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Een hele goede middag. Hoe was het uh, hier naartoe eigenlijk? Wat was het uh, te doen? Uh, hartstikke rustig. Oh, ja.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 Maar het uh, kan nog wel druk zijn, denk ik. Ik, ja. uh, ik denk dat het straks druk wordt, uh, richting uh, Zandvoort uit, zeg maar. Uh. Ja, maar dat, ja, daar heb jij eigenlijk uh, geen last van. Want, uh, nou ja, een hm? klein stukje wel straks dan. Oei, dus, uh, oei, oei. <laughs> nou ja, voordat het zover is, 5-7 Entertainment for You. Ah, het kan wat, wat, wat, wat gaan we daarin allemaal krijgen? Kijk, uh, kijken, we gaan, uh, Martin Sivoi zou eigenlijk komen, maar die is uh, voor mijn neus weggekaapt. die heeft een uh, boeking uh, tussentijd gekregen.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 Ja, dan kan je die ja. reizen boeken en dan uh, krijg je gewoon uh, Nederlandse artiesten. Ja. zit je twee weken ja, op Turkije en heb, heb je gewoon. Volte uh, uh, uh, Cruise uh, naast je liggen. <laughs> nou ja, ik, ah, ja ik, ik wil niet naast, naast, naast Wolte leggen, maar. <laughs> <Nee>. <laughs> wil je wel, Dries, Dries, uh, Dries Roof? Uh, ik tegenkomen, is gele uh, uh, zwembroer. <laughs> maar die kun je zo maar tegenkomen. Want ik bedoel, waar was ook bij de toppers, natuurlijk? Hè? Ja, nou ja, je hebt, je hebt uh, gebieden waar je gewoon helemaal niet meer. Uh, is het in Engeland, geloof ik? Dan word je verplicht om met een speedo te, te In Frankrijk. Frankrijk. Frankrijk. Frankrijk is dat, ja. ja. ja. Oh, ja, dan, dan, dan mag je geen ja, ja, dan mag je geen shorts uh, Nee, ja, geen, uh, geen shorts, shorts meer. Oh, ja. nee, nee. Moet je echt in de speedo. Ja. Dus uh, iedereen dacht meteen weer aan Dries natuurlijk. Uh, ja, ja, drie. ja, ja, ja. Allemaal uh, alle in uh, die ballenknijpers, hè. Uh, al, ja, als, al die broekjes waren gelijk uitverkocht. Oh, verschrikkelijk toch. Ongelooflijk. Maar we hadden het over jouw programma. leuk. En als mensen platen willen aanvragen, kan het ook weer Ja, naar de site www.zfmartiesten.nl. Heb je dat verstaan, Dolly? Wat hij zei? Ja, ja. Wat zei hij dan? www.zfmartiesten.nl. Kijk, ja, dat is hem. Ja, ik let wel op. Hoor. Ja. En even het uh, formuliertje invullen en dan komt het weer bij Fred ja, dan komt uh, uit. Het uh, hier uh, in de studio aan de tolweg. Tina, ik wens je heel veel plezier, Fred, voor ja, met uh, Entertainment for You. En dan zien we elkaar volgende week weer en we hebben ja. een speciale uitzending over Cell Amsterdam. Ziland, Samen oh, ja. met Benno uh, Veuger... er kwamen ja. 2,5 miljoen mensen op af. Ongelooflijk. Uh, 2 miljoen. Ja, ja. Nee, het is wel meer. Want het was 2,3 uh, miljoen het is, het is, en uh, dan... Oh, nog voor de, uh, uh, ik uh, volgens een, uh, mij... om 2 uur begonnen we met 2 miljoen. Ja? Maar elk, elk, elk <laughs> uur gooi je er weer een, <laughs> ah, een tonnetje bij. Ja, het is wel een groeiend evenement. <laughs> is het is een groeiend evenement. <laughs> <Maar>. <laughs> oh. De groeit wel meer, zeg maar. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Uh, nee, maar. Uh... Nee, het ging niet over jouw evenement. Nee, nee, mijn evenement. Nee, maar. Uh, ja. Ja, neef, Benno okay. zei het net namelijk. Nou. Dus 2, oh, zei Benno het net? Sale uh. Amsterdam. Oh, en dan afgelopen. nog de pre-sale uh, met de 60.000 Ja, Oh, alles bij elkaar. Ja, ja, alles bij elkaar. Ja, ja, ja. ja. Dus ja. vandaar dat yeah. ik het even omgegooid had, uh, door. Ja, ja, ja. Die... ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dan, dankjewel voor het luisteren. En, uh,